Van Brakel met het NOS-journaal. De premier van Peru is onverwacht. Het ontslag volgt op de massale protesten tegen de geplande aanleg van een grote goudmijn. Het kabinet keurt het plan goed, maar veel inwoners zijn bang voor schade aan milieu en natuur. Met de goudmijn is een investering van ruim 3,5 miljard euro gemoeid. De premier sprak vorige week met de betogers, maar een oplossing kwam er niet. Sindsdien hebben leger en politie meer macht gekregen om op te treden tegen de demonstranten. Het ontslag van de premier komt toch als een verrassing. Volgens anonieme regeringsfunctionarissen is de premier aan de kant gezet, omdat hij te mild werd bevonden.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 Op de klimaattop in Durban wordt nog steeds vergaderd over een slotverklaring. Eigenlijk zou de top vrijdag al afgelopen zijn, maar er werd doorvergaderd omdat er nog geen akkoord was. Veel delegaties zijn al naar huis gegaan, maar een aantal landen probeert toch nog tot een gezamenlijke verklaring te komen. Het grote probleem is nog steeds dat China, India en de VS geen beperkingen van hun CO2-uitstoot willen accepteren, ook niet in de verre toekomst.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 Het weer het koelt vannacht stevig af. Morgen eerst droog, later bewolking. Het wordt dan 5 graden. Dit was het ten overstaan. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met mij nu de nacht.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 Out every now and then and amplifying when we come in with this swing Just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 6.9 ZFN Zf.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 Nacht justen, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsten, haal ik de morgen. Nacht justen, ik, ik lig hier te beven en.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 Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik ben Ik waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, oh. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, oh. On the pain, the Nachtzuster. Not just oh, oh, Not just yeah, oh, oh, oh Yeah, uh The pain, the pain, the pain, the pain, the pain The pain The pain Fijne dagen.